Goedemiddag. ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Goeie kans dat je misschien een traantje moet laten tijdens het tanken. Want de gemiddelde adviesprijs van benzine is nog nooit zo hoog geweest. Een liter benzine komt nu uit boven de 2 euro. Een liter diesel is nu 1,65 volgens adviesbureau United Consumers. Economie-redacteur Tom Opheikens weet waar de oorzaak ligt. Dat komt vooral dan doordat de landen die een groot deel van die olie verkopen, OPEC-landen, Saudi-Arabië, Iran, Irak, zijn de grote spelers erin. Rusland heeft zich bij hen aangesloten. Die hebben in de coronacrisis de olieproductie flink toegeschroefd. En benzine wordt gemaakt van olie en nog steeds wordt er niet veel olie geproduceerd. Dan nog een kleine geruststelling. De prijzen aan de pomp kunnen lager liggen, omdat tankstations niet verplicht zijn om die adviesprijzen over te nemen. Gokte je op sites als Unibet, Pokerstars en Bwin, dan kan je niet meer bij je account om te spelen. Je kan er alleen nog maar geld vanaf halen. De bedrijven achter de sites hebben nog geen vergunning in Nederland. Vanaf vandaag is de online gokmarkt gelegaliseerd en mogen tien bedrijven hier gokken aanbieden. Op vier universiteiten kan je vanaf september volgend jaar waarschijnlijk een master volgen om basisschoolleraar te worden. Zo moet het lerarentekort worden aangepakt, schrijft het AD. Nu bestaat er nog geen puur universitaire opleiding tot meester of juf. De opleiding op de Unies in Amsterdam, Leiden en Rotterdam moeten nog wel groen licht krijgen. En het wachten is voorbij. Louis van Gaal heeft zijn 26-koppige selectie voor de WK-kwalificatieduels bekendgemaakt. Mark Vlekken en Noah Lang zijn voor de eerste keer van de partij. Keeper Vlekken vond het al ongelooflijk dat hij onderdeel was van de voorselectie. Ja, ik had ik nooit van kunnen dromen. Als je me dit drie jaar geleden had gevraagd, dan ja, joh, ik had ik je vergelijk Ja, Helemaal. Steven Bergwijn en Fine Ranch zitten er niet bij... Bergwijn heeft een enkelblessure en Rentje is net hersteld van blessureleed. Het elftal mag snel aan de bak. Volgende week nemen ze dan op tegen Letland. Heb ik het weer nog. Vanmiddag op steeds meer plekken regen. Het is waterkoud, 15 tot 18 graden. Nou, komend weekend houden we het niet droog. Dan schommelt de temperatuur rond de 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag nog 10 minuten vertraging tussen Nieuw Vennep en Hoogmarijor. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Diep in het glaasje kijken, grenzen overschijnen Laat ze naar ons kijken, laat ze lekker zeiken wat niets te bereiken zo Toch even lekker zo Toch even lekker zo Lop je stap te lullen, toch even lekker zo. Het zit je nou te lullen, toch even lekker zo. Laat ze lekker lullen, toch even lekker zo. Beste kruk in tijden, diep in t gaasje kijken. Grenzen overschijnen, toch even lekker zo. Laat ze naar ons kijken. Toch even lekker zo. Even lekker, zo. Even lekker zo. Nu dus, oh, ja, dan gaan yes, we gaan yes, weer verder. <laughs> Jimmy. Waarom deze plaat? De het, is is het, de het is een heel onbekend ja, nummer van Danny de Munkel. Het is een heel onbekend nummer. En Pim astra. vond het zo geweldig. Die heeft het zo hard gezet dat uh, de dakpannen van het dak af zijn gekregen. Ja, dat is een hè? Ja, lullen maar. <laughs> even lekker lullen dan. Ja. Nou nee, ja, waarom dit nummer? Uh, het is inderdaad een beetje van ja, even lekker geluk. lullen dan. Een beetje over de gemeenteraad. Een beetje, een beetje kletsen, uh, oude ja. en uh, ja, Daarom dit nummer ertussendoor. En... Eigenlijk wil ik nu even doorschuiven naar de Formule 1. We hebben het al een paar keer gezegd... maar wat een grandioos evenement oh, hebben ja. wij hier binnengehaald. Maar wat, ja. nou, wat hebben we het goed georganiseerd. Ja, echt geweldig. Echt ja. super. Daar, daar ben ik echt trots op. En uh, ja, daar moeten wij als Zandvoort ook wat mee gaan doen. Niet alleen maar die drie dagen... maar ook de rest van het jaar. Want We hebben als Sandvoort geen enkel besef... wat we hebben binnengehaald. Je? We worden nu genoemd met plaatsen als Abu Dhabi. Uh, noem ze maar op. Weet je? We zitten gewoon in de top en we ja. doen er helemaal niks mee. Nee, Maar wat voor idee had je dan wat we nog meer kunnen organiseren? Ja, ik haal bijvoorbeeld uh, Joris van Kaster al aan. Hè? Dat, uh, um, hij is niet in de politiek in Lelystad geliefd, om het boek wat hij geschreven heeft over Lelystad, maar ze hebben uiteindelijk wel een Joris van Kaster tour gedaan. En daarmee ga je dan met de bus ga je langs de plaatsen die Joris van Kaster beschrijft in zijn boek. En, ja. ja, dat is ja. echt verschrikkelijk leuk. Ja. Ja. Uh, maar zoals kan je nog veel meer dingetjes gaan doen. En, en dan verbaast het me van... jongens, wij zijn een dorpje 17.000 inwoners. We hebben de Formule 1. En dan gaan we zitten discussiëren over een skatebaan. maak daar iets moois van? Uh, ik weet niet of het bestaat, maar een EK-skaten bijvoorbeeld of zo... weet je, nog meer exposure geven. Ik heb plaats van uh, de gemeente Zandvoort... Een, uh, een bijeenkomst gehad van bewoners bij, het, uh, bij de entree van Zandvoort... En dat ging over de invulling van het, uh, van het plein, naast het Venemaplein en uh, tussen bouwers in. Dus dat, als je de, de, de, de trein uitkomt, kom je zo over zo'n plein heen en dat willen ze opnieuw gaan invullen. En daar een, uh, een, uh, een mooi entree van te maken, iets, iets pakkends. Ja. Dan had de gemeente best leuke ideeën en al dat soort dingen. Meer. Ja. Dat, uh... Maar Jim, ik heb nog twee andere opmerkingen. Uh, we ja. horen heel vaak dat uh, de inwoners willen Zandvoort een dorp laten blijven. Kleinschalig, een beetje inkennig, uh, naar binnen gericht. Niet het grote geld, het grote geld buiten houden. En het tweede is, zijn wij er voor de middenstand of zijn wij er voor de bewoners hier in Zandvoort? Ik vind persoonlijk dat we hier voor de middenstand zijn, want die zorgen ervoor dat we 6 miljoen bezoekers hebben. En die 6 miljoen bezoekers, dat is wel een groot deel van de inkomsten van de 60 miljoen die wij te spenderen hebben. Dus als je hier de middenstand weghaalt en je zegt van joh, wij worden alleen maar een dorp voor 17.000 inwoners en we ja. willen geen bezoekers ja. meer, moet je ook accepteren dat er minder geld is. Ja, zonder meer. Ja. Ja, ja. Ja, want ik weet niet of jij het nog weet, volgens mij was 30 miljoen inkomsten uit het toerisme. Zoiets, ja. Ja. En dat vind ik toch een aardig stuk. Dus ja, we zijn er wel degelijk voor de middenstand. Ja, nee, dat vind ik een verkeerd uitgangspunt. Ja. Ik denk dat we het belang van de bewoners boven alles moeten stellen. Ja. Het kan toch niet zijn hè, dat je s'nachts tot 4, 5 uur hoog muziek hebt en dat de bewoners niet kunnen slapen of zo, dat soort zaken. Dus nee, daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom van um, we moeten ook rekening houden dat uh, de middenstand uh, wel een belangrijk deel van ons is. Ja, Tuurlijk eer, moeten we hier maar... niet ja. een, een Ibiza-achtige tafereel krijgen. Dat moet je niet nee, willen. Niet. Nee. Het is gewoon een, een vissersdorp. Het is wel ons dorp. Maar bedoel je dan niet eigenlijk gewoon te zeggen dat je er wel voor de bewoners bent, maar dat je de middenstand als een soort middel ziet om de bewoners zo'n goed mogelijk leven te kunnen geven hier? Dus dat je eigenlijk uh, daarmee ook zorgt dat ze op heel veel fronten voordelen hebben, omdat ze dus meer inkomsten hebben dan een gemeente die 17.000 inwoners heeft gemiddeld zal hebben, zeg maar. Is dat, is dat een beetje wat ik, wat ik begrijp van je verhaal? En niet andersom. Nee. Nee. Ja, ja, nee, je ja. Moet, ik zou niet de, de middenstand als een middel willen gaan noemen. Eh, we moeten het samen doen. Ja. Eh, ja. Je moet het wel als één blijven zien. Maar wat de gemeente toen ook zei: van op dat plein bijvoorbeeld een heel grote fontein. Wat iets wat publiek trekt. Zoals je in Amsterdam... dat I Love Amsterdam... Het is zelfs weggehaald ja. vanwege te veel... Uh, ja. populariteit. Ja. Nou, Zo'n soort iets naar, naar Zandvoort te brengen... waar mensen voor komen. Uh, nou, er zijn heel veel verschillende... Uh, dingen voor. Een fontein, een, een, een mooi beeld. Een, iets groots... wat typisch Zandvoort is. Ja, weet je... als je bijvoorbeeld naar Duitsland, naar de Nuremberg ingaat... Ja, en je gaat daar naar het circuit toe... Daar ademt het het gewoon allemaal. En als je nu kijkt om ons heen, dan denk ik... Joh, vier weken terug was het hier gewoon een huis Alles ademde, Formule 1. En nee. Het is gewoon weg. Je ziet het gewoon nou. niet eens meer. Nou ja, daar brachten we ook in bijvoorbeeld een, een leuke lasershow. Of wat ook, die, die in de weekenden of weet ik veel wat. Iets wat mensen trekt om naar Zandvoort toe te gaan. Daar ben ik het wel absoluut mee eens. Ja. Daar hebben we natuurlijk best wel een... Jij zegt nu, uh, ik weet niet of het mag van Pim... ...jij zegt nu van, hé, hey, dat trekt naar Zandvoort. Uh, we hebben natuurlijk nog een heel mooi nummer... ...wat over Zandvoort geschreven is. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Heb Toevallig ja. hebben we klaar staan. ja. ja. <laughs> de Pessen die in het Riem bent, bedoel je toch, hè? Ja, die bedoel ik. Zandvoort aan het Zee. Het is al een oudje, ik hoor hem regelmatig in de, in de cafés... Uh, ...nog ja. eventjes naar buiten. Maar ook op uh, Goedemorgen Zandvoort, op zaterdagmorgen... ...op het radioprogramma. Als Ben Sonneveld de presentator is... ...draaien we altijd... ...de Pessen die in het bent. Daar komt ie. Ja, hartstikke goed. Ja. ja, geweldig <laughs> nummer. Ja, Heel uh, ja. mooi nummer. Net als de Formule 1, uh, 1986 uitgebreid. Het is uitgebracht 34 jaar geleden. Ja. Is dit nummer uitgekomen en nog steeds leuk. Maar, jij ja, vroeg ik trouwens net aan mij: van, Joh, jong, jij je en niet aan Zandvoort. Uh, toen ik met José hier naar Zandvoort kwam, ik vond het zo, ik vind het nog steeds, ik vind het zo'n geweldig dorp. En als je dan bij het uh, gemeentehuis staat die muziekkapel in het midden, ik vind dat, ja. dat vind ik echt zo geweldig. En dan, dan hoor je van, ja, we gaan het verplaatsen. En dan denk ik van, jongens, waarom nou? Dit is, dit is Zandvoort, hier adem je gewoon Zandvoort. Hier komen de toeristen voor. Ja, daar ja. hou ik gewoon van. En dan mag er natuurlijk ook best wel wat kneuterigs bij, toch? Dat, ja, uh, natuurlijk. Dat hoort er ook uh, wel bij. Ja. En wat voor tekst zou je dan willen, erin? Als, als je een, een nieuwe vorm van, uh, hey ga je mee naar Zandvoort aan de zee... Nou, de tekst heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar ik heb wel zoiets van, joh, nu we de Formule 1 hebben. Kunnen we niet uh, iets gaan bedenken van, joh, we willen een nieuw pakkend uh, nummer hebben. En dan niet zoiets als, uh, hoe heet dat? Met van, broodjes uh, en uh, koffie. Ja, niet niet zwemmen, <lacht> zwemmen in elkaar, die weet je. Niet zo'n nummer, maar gewoon ja, ja. wel gewoon een lekker modern, hip nummer wat ook weer bij Zandvoort past. Wat ja. bij de Formule 1 past. Maar ja. houden wij de Formule 1? Die is toch eigenlijk volgend jaar voor het laatst? Of, dan wordt het toch herzien? Nee, nog twee jaar. Nog twee dus jaar? contract van drie jaar. Tel, dat vertelt ja. vorig jaar niet mee. Nee. Het nee, was toch niet een mee. drie jaar proef? Ja, met een uitloop naar nog twee jaar. Oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja. ja. Zomaar vijf jaar dat we eraan vastzitten, ja. vastzitten, dat we de Formule 1 nog hebben. Ja. Dat we er nog van kunnen profiteren. Ja, het ja. zou okay. toch leuk zijn als een, een of andere talentenjacht zou zijn uh, uit Zandvoort uh, met tekstschrijvers of zo om een nieuw liedje over Zandvoort te schrijven of zo. Ja ja mooie ja. oproep ja. ik vind het een leuk, uh, leuk idee dus kom maar op ja ik ben voorstander dus, uh, ja we hebben iets we moderners nog... iets hips ja, uh, ja. heb je iets ja. moderners uh, pim toevallig dat we zeggen vaak hey, een beetje in die trant Bluff misschien hey, vind je dat leuk je <laughs> u draait nee uh, u, u vraagt bij draait wij draaien <laughs>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 Erg die zich zich bij jullie aanmelden? Ja, altijd. Ik ben echt ik vind helemaal Lang een geweldig plan. Dus uh, hey, kom maar op. Hadden, uh, jullie hebben me uitgenodigd natuurlijk voor het politieke verhaal. En, ja. Uh, ik zei al van, ja, weet je, we zijn met een aantal jongens, zijn we in, uh, en dames, zijn we in overleg van jongens, wat kunnen we doen? Hoe gaan we dit aanpakken? Um, drie zetels is uh, eigenlijk wel ons minimum. Heb ik al gezegd? Vier zou grandioos zijn. Halen we het niet? Ja, dan moeten we echt onze conclusie trekken. Dan moeten wij echt voor onszelf bepalen van jongens. Wij hebben dit niet goed gedaan. Ah. Wij hebben de kiezers niet kunnen overtuigen. Wij hebben dit niet goed gedaan. Uh, wij moeten beter onze stinkende de best gaan doen. Want wij willen gewoon die kiezers hebben. Ja, de luisteraars die hier zitten. Wij willen ze gewoon aan ons gaan koppelen. Ik kan nog niet precies alles vertellen. We komen straks met een, met een release. En dan ja, weet je, dat, dat moet dat gewoon een, een, een feest van herkenning worden. Uh, wat worden je sterkste uh, speerpunten? Die gaan we nog allemaal uitwerken. Die ga je nog uitwerken. Die gaan okay. we allemaal nog uitwerken. Ja, nee, die gaan we allemaal wat uitwerken. Wat we wel willen is een, een motiemarkt. Dat is voor Zandvoort is dat nieuw. Uh, dat houdt in dat. Uh, dat is de telefoon, denk ik. <laughs> ja, daar ging de telefoon over. Goedemiddag. <laughs> dat houdt in dat de uh, inwoners van Zandvoort, als zij een idee hebben, dat kunnen uitwerken. Dan tijdens die motiemarkt komen ze met hun idee naar het gemeentehuis toe. Alle raadsleden zijn er. Dat gaan ze dan presenteren oh, okay. op een markt. Met, uh, dus de, de raadsleden die lopen de, uh, langs de verschillende plannen. Yes, mm -hmm. En yeah, okay. uh, daar is een stukje budget okay. is ervoor beschikbaar. En de raadsleden gaan dan besluiten uh, uh, van... Uh, Oké, okay, uh, nou, dit vinden wij een heel erg mooi plan. Van, ja, okay. Wij geven daar jullie budget voor. En we gaan het samen met jullie uitvoeren. En dan haal je de bewoners haal je naar de politiek ja, toe. Ja, ja. Ik snap ja. het niet helemaal wat, wat, wat, wat is dan zo'n motie? Uh... Een motie zou bijvoorbeeld, kunnen, hè, nu kwam uh, OPZ met het voorstel van een skatebaan. Uh, ja. Maar dan laat je uh, de bewoners komen van joh, uh, dit is een hele mooie locatie. Uh, dit is een hele mooie baan. Kijk dit plan, dit kost zoveel geld. Ja. Wij zouden graag geld willen hebben van de gemeente om dit te kunnen gaan initiëren. Ja. Pim, hoe noemde, hoe noemde hoe noemde lij dat nou ook alweer? Want wat hij, jij noemt het een motie. Motiemarkt. Bestuurmarkt. Bestuurmarkt. Nee, een en, uh, burger, burger, burger ja. Burgerraad. Burgerraad. Ja. burgertop, zoiets. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, uh... ja. Daar komt het dan op neer. Daar komt het op neer. En dan haal je naar de lokale uh, bewoners. Die, haal je ook, die laat je betrekken bij de politiek. Ja, ik vind dat een heel erg goed voorstel. Dat, dat, uh, maar, kijk, op dat moment krijg je ook meer vorm van democratie. Ja, dus. klopt. Dat, uh, mm. hè, dan, dan doen we het gewoon ook samen met de bewoners. Ja, ja nou, heel goed. De, de, de, dat vind ik een heel goed initiatief. Dus we krijgen nog eventjes... Want we hebben een beller, dus we krijgen even een... Uh, ik moet ook een koptelefoon. Oh, ik, jij moet ook een koptelefoon. Uh, oh, ik heb al. Ja? Ja. Ja, we hebben dus een beller en... Uh, ja. Oh, die moet even in dat... Nee, daaronder. Nee, in dat zwarte dingetje. Nee, nee. Ja. Moet, het lampje moet uit zijn, ja. Ja. Nou, de hele studio wordt verbouwd om uh, okay. onze gasten ook koptelefoons... Hoor je ons allemaal? Ja, ik hoor je. Ja, ja hoor ja. jullie. Ja. Oké, okay, uh, gast aan de telefoon. Gaat uw gang. Hallo? Ben je er nog, uh, meneer, aan de telefoon? Ja. Goedemiddag, ja. ja. ben ik in de uitzending? Ja. ja. Oh, dat was niet de bedoeling, eerlijk gezegd hoor. Oké, okay, nou ja, dat is toch mooi. Jawel, dat gaf je aan. Dat, u belde ja, in, ja. dus. Uh, u had wat. Ja, ja. Uh, nou ja, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Wie bent u? Ik ben Tim Dorsman en ik bel namens de werkzaamheden van die ander aan het Energienet. Uh, en... Um, ja, lijkt me leuk om daar meteen even iets over te vertellen. Mm -hmm. We zijn afgelopen week begonnen met uh, werkzaamheden in Zandvoort. Uh, uh, langs de boulevard Lood uh, om het energienet te versterken. Mm -hmm. um, en um, ook leuk om te vertellen daarbij is dat wij een elektrische schaper gebruiken uh, om zo uh, de uitstoot van stikstof uh, eigenlijk te verminderen. Uh, waardoor we dus ook weer uh, bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Uh, uh, die hele duren ongeveer tot uh, nou, januari volgend jaar. En uh, dan kan het antwoord weer vooruit met een nieuwe energienet. Mooi. Uh, was het verouderd dat het veranderd moest worden? <tie> nou, zeker met de komende uh, energietransitie merk je dat er gewoon veel meer vraag is. Uh, en uh, de oude koberkabels die nu in de, in de grond liggen, uh, die kunnen dat uh, eigenlijk niet meer aan. Vandaar dat we ze nu verslagen. Oké, okay, en is dat ook uh, met name gekomen? Het is tegenwoordig overal hè, dat het energienet het niet aan kan omdat er te veel uh, groene energie en dergelijke opgewekt wordt. Ja, klopt. Hè. Je ziet steeds meer dat mensen zonnepanelen op hun uh, dak neerzetten, auto's die elektrisch worden opgeladen, uh, mensen die van het gas afgaan, et cetera. Uh, ...wordt ook nog teruggeleverd. Dus vandaar dat er, uh, ja, de, de capaciteit in het net uh, eigenlijk steeds minder wordt. En uh, vandaar dat wij niet die vervaring uitvoeren daarvoor. Ja. Uh, Oké, okay. u, u wilde reageren op iets wat in het uh, programma gezegd werd? Nee, helemaal niet. Nee, ik had eigenlijk gewoon een zakelijke vraag en ik werd zo uh, de, de uitzending... Uh... Oh, Oké, okay, wat was de vraag? <laughs> Nee, dus uh, als ik misschien, uh, als jullie een, een liedje of iets dergelijks op kunnen zetten en ik kan daarna verder praten met één van jullie, zou ik dat fijn vinden. Ja, oké. Okay. Dan, uh, dan halen we u uit de uitzending. En Bedankt voor wij... de Oké, okay, dag. Bedankt. Daag. <lacht> dus muziek begrijp ik.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 Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, dat was uh, Wim Sonneveld met uh, het dorp, wat we natuurlijk zijn. Ja, nee, jij vroeg uh, aan ah, het begin uh, twee vragen aan. Wat zou je niet willen veranderen in Zandvoort... antwoord en wat zou je wel willen veranderen in Zandvoort? antwoord? Mm -hmm. um, de authenticiteit, die zou ik heel graag willen houden in Zandvoort. Um, als je kijkt naar, naar, naar de vier flatgebouwen die bij de watertoren komen... met de details die erin zitten, die eigenlijk weer een beetje terugverwijzen... naar het vissersdorp van wat Zandvoort is. Ja, dat vind ik geweldig. En dat wil ik gewoon heel graag houden. Um, ik heb begrepen dat de, de ondernemers op de boulevard... die willen graag vaste plekken hebben voor de kiosken. Ja, ja dat vind ik op zich een heel goed idee. Maar dan ook met mooie karakters uit het verleden vandaan. Dat we toch echt dat, dat mooie, oude houden. Dat, dat, daar hou ik gewoon van. Weet je, die moderne dingen, ja, leuk, maar alsjeblieft niet bij ons in Zandvoort. Ja, ik vind het heel jammer dat het hotel, eh, wat op de. naast Casino, dat dat plan ook weer geparkeerd is. Ja. Maar dat was zo'n verschrikkelijk mooi ding. Dat Dat. Je had die heb ik eigenlijk al... nog, nog in één keer in, uh, in tekening gezien. Oké, okay. nou, die ziet er echt heel mooi uit. En ik heb uh, onlangs een, een preview gezien van uh, de, de plint bij de Entree, waar het ja. dus niet zo hout ja. nu in zit. Het, het was echt een, een preview tekening. Maar het dak dat leek meer een skatebaan. Dat ik echt denk: van ja maar jongens, met die rode daken bedoel je, ja, dat, dat, die golf. Ja. Ja, dat ik echt denk, het van, is jongens, in ieder geval wat lager. Het is voor, de, voor, de, voor de flat waar ik in woon, is dat wel veel prettiger. Ja, dat ben ik helemaal met een je eens. Maar als je dan naar links kijkt en je ziet dan die mooie straat ja, met alle rode bakstenen erin, en mm -mm. De, dat vind ik gewoon echt typisch zandvoort. En dan kom je vanuit de trein de entree in, en dan, ja, ik hoop. Dat het echt wel iets moois Zandvoorts is, wat bij het, het, het geheel past. En dat zou mooi zijn als de welstandscommissie van de gemeente uh, Zandvoort daar een, een beleid in heeft. Van jongens, ja. dit is het beleid, dit willen we, dit is wat Zandvoort moet gaan uitstralen. En als je dan zegt, naar mij vraagt, ja, wat, wat zou je willen veranderen, wat wil je niet veranderen? Nou, dat. Ja. Dat we gewoon toch weer een stukje historie terug kunnen krijgen. Nou ja, goed, ze zijn ook uh, van plan om een. Uh dat, althans, dat was het eerste plan om bovenop het Dolphirama een gigantisch hoog uh, uh, hotel te maken. Ja, dat zag er toen ook niet uit. Nee, nee dat is, dat, je noemt het op dolfinarium. Ja, dat het nog steeds overeind staat. Van, het is ja. nou weer mooi blauw geschilderd. Dan denk ik van, ja jongens, <laughs> beslis wat je gaat doen. Beslis ja. wat je ermee wilt doen. Als je het uiteindelijk ja. gaat slopen, ja, sloop het dan maar en ga aan de gang. Maar... Weet je, We hebben onlangs in het bouwers geslapen en dan zit je op de olvinarium te kijken en dan zie je dat de lichtkoepels, die zijn kapot. Of er nou Alles mensen inslapen ja, of ja, wat ja. dan ook. Het is gewoon een stukje verval. Ja, en maar je was... kan er een schitterend mooie parkeergarage van maken. Bijvoorbeeld, ja. En dan heb je weer heel veel parkeerplakken erbij. Ja, en er zijn nog wel meer dingetjes voor te bedenken wat je ermee zou kunnen doen. Dat het in ieder geval ook weer even in gebruik is tot... Ja. ja. En uh, als Zandvoort zijnde mogen wij ons echt wel onderscheidend maken. Wij hebben heel veel uh, kleine leuke winkeltjes. Hè. Bij ons vind je geen H&M, een CNA, een nee. geen McDonald's. Cetion. Ja, weet je. En, en dat is ook de charme van Zandvoort. Ja. Waarom ik van Zandvoort hou. Ja, maar het is wel jammer dat er tegenwoordig wel aardig wat dingen leeg staan. Ja, maar uh, ik kom er zelf regelmatig in het centrum van Amsterdam, hè, de Heerengracht, uh, het Spui. Als je ziet wat daar leeg staat, nou, daar heb nooit wat leeg staan. Maar nee. het is gewoon overal. En ja. het, het valt hier in Zandvoort valt het echt mee. Ik denk dat het een landelijk iets is hoor. Ah, ja, en ja, het internet, hè? En corona. Ja. Ja? ja, heel veel mensen die ook via internet uh, dingen bestellen en doen. En Goed, inderdaad, we hebben natuurlijk hartstikke leuke winkeltjes en hele aparte winkeltjes. En ja? dan moet je inderdaad geen C&A tussen willen hebben. Nee, weet je, we zijn op een gegeven moment in, in Londen geweest. En je hebt daar uh, Camden Market. Ik weet niet of de luisteraars dat kennen, maar dat is echt schitterend. Dat zijn zeven verschillende markten die zijn aan elkaar gekoppeld. Um, maar dat is zo enorm groot. Je, je loopt door een, een straatje heen met links en rechts winkeltjes. Uh, allemaal authentieke winkeltjes, ook inderdaad geen grote merken. En dan kom je op een splitsing, dan kan je linksaf en je kan rechtsaf. En je besluit linksaf te gaan en dan heb je weer een straat van een meter of 30, 40. En dan kom je weer op een splitsing met, met drie stuks. Je bent uren aan het dwalen en je hebt geen idee meer waar je bent. Maar dat is gewoon schitterend, want dat is enorm leuk. Het is een heel groot plein met uh, alle allerlei lekkernijen waar je van alles uit de wereld kan eten. Soms zelfs een poffertjeskraam zagen we staan. Dat ja, van ja. Echt, echt uit de hele wereld kon je daar eten kopen. Een soort markthal eigenlijk als in Rotterdam of zo, Ja, Dat is ook leuk, ja. ja. ja maar ja. qua grootte, je kan het je gewoon niet voorstellen. Je zou het nou, misschien wel gewoon zo hier over Zandvoort heen kunnen leggen. Zo groot ja, is het. Ja. Maar ja, dat willen ja, we dat natuurlijk zo. niet. Hè? Ja, dat, ja, dat willen nee. we absoluut de niet. Maar nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Nee. Nou, wel ik die, ook die ook authentieke waar, dingetjes. Om, als je nou eens kijkt naar die foto's achter Marja, dat was vroeger de grandeur van Zandvoort, hè? Ja, ja geweldig. Ja, hè? We hadden het toevallig gisteravond erover. En dan moet je bedenken dat al die stenen nu onder het circuit van Zandvoort liggen. Ja, nou, daar is het circuit opgebouwd. Ja, daar ja. nou is het circuit opgebouwd. En als je daarover nadenkt, denk je van joh, kunnen we dat eronder halen, opnieuw opbouwen? <laughs> nou, dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet op. Maar kosten, ja. Een ander heel mooi gebouw waar wij zijn geweest toen we ook in Londen waren, was de Royal Hall. Dat is nog ja. een leuk, uh, leuk dingetje van. Uh, uh, ja Guus Meuls kennen we natuurlijk allemaal. Guus Meeuws die heeft daar opgetreden in, in de rode overtop. Ja. Dat was binnen een minuut was dat uitverkocht. Um, maar dus, ja, nou ja. Dat, uh, dat kunnen we natuurlijk niet heen. Aan die Engels of zaten er allemaal Nederlanders in. Er zaten allemaal Nederlanders in. Ja, dat was in echt, Londen, ja? Echt ja, Londen. goed voor het Zo. milieu. Je gaat een Brabander in Londen neerzetten. Ja, je laat al, al die vandalig. Nederlanders overvliegen. Ja. <laughs> jo, stikstof. <laughs> nee, Dit was een, een wens van de Guus Meeuwis. Dat wilde hij heel graag een keer doen. Optreden in de Rode Olberthal. En inderdaad, in Nederland, dat ding was in een minuut was uitverkocht. Zo, en ja. maanden later, wij besloten een keertje naar Londen te gaan. En ik zeg tegen hey, de ik zeg, als we er toch zijn gaan we naar de Royal White Albert Hall, Hall. misschien kets ja. er is of uh, dus ik zit dat daar in te boeken en ik zie in één keer staan Guus Meeuws, ik denk hé die is toch al lang uitverkocht dus ik zit het aan te klikken en we konden naast de koninklijke collage, kunnen we twee stoelen boeken dus we kregen netjes de post van de Royal Albert Hall oh, wat leuk. voor drie ja. niks hadden wij gewoon twee tickets daar helemaal ja. goudkleurig ook in een gouden envelop omdat ja, aan geweldig ja. oh leuk ja. Ja. ja en nou ja de Royal Albert Hall, dat is natuurlijk altijd klassieke muziek en dus ja, af en toe liep ik eventjes weg om even een biertje te halen. En dan sta je daar bij, bij die mensen. Die zijn echt zo van, joh, jullie Nederlanders kunnen wel een feestje bouwen. Hè? Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ja? Ja, ja. Nou, en op een gegeven moment uh, het bierlied werd ingezet. Nou, dan gaat iedereen, Polonaise, door die hal ja. heen. Nou, de supposters wisten niet wat ze moesten doen. Die rennen van ellende naar het podium toe. En niet het podium op, niet het podium op. <lacht> een feest, echt niet normaal. Dat was superleuk. Het mag bierlied <lacht> Het ik ken het, het. bierliet niet. Ik ook niet, nee. nee bierlit niet. Bierlit. Nou, in Nederland is het dan uh, de traditie dat iedereen met bier gaat gooien ook. Oh, oh oké. Okay. Ja, ja, ik laat in de Roorloberthal. Ja, ook okay. ja. Ze deden het wel. Ja, hoor. Oh. Ik denk alle kanten ging het op. Dus ik heb hier een paar biertjes klaarstaan. Heb jij toevallig het bierliet? <laughs> ja. Absoluut, op mijn andere nemen doen. Eerst een biertje. Het kan hier zo mooi zijn van Guus Meeuwers...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 Mijn schouders ophalen. Drie keer zuchten en denken, wat maakt het ook uit? Want het maakt wel wat uit. Het kan hier zo mooi zijn. Tussen de regels door is er zoveel te zien. Het kan hier zo mooi zijn. Het kan hier zo mooi zijn. Oh, Het kan hier zo mooi zijn, beter dan goed. Het kan hier zo mooi zijn. Oh, ik kan er niet tegen. Veel te lang zonder reden. De wereld wordt er niet veel beter of veel mooier van. 1, 2, 3 tot 10 ga ik tellen. Ik wil jou laten zien dat het ook anders kan zie ik een veld in de zon dan zal ik je wijzen al oh, de wind tegen is mee de weg terug dat kinderen zelf de liefde ontdekken ik hou een oog in het cel als het moet een duw in de rug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 Dit was halverwege jammer. Nummer. Ja, okay. oké, ja, gaan we. <laughs> het kan niet zo mooi zijn voor Guus Meeuwens. Ja, Zand ja. is uh, ja, het heb, uh, een plekje in mijn hart. Ik ben er uh, echt trots op dat ik er mag wonen. Uh, mijn vrienden uh, die nog in Lelystad zitten en andere plekken, die zijn van letten, ja. allemaal stinkend jaloers. Van vooral als ze bij ons langskomen. Van, ja, weet je, we zitten uh, 20 meter bij, de boer, bij het strand vandaan, uitzicht op ja. zee. Ja, weet je, hoeveel mooier kan je zitten? En um, ik zei net al, in Lelystad zit 68% van de mensen op of onder de armoedegrens. En tot gisteren wist ik helemaal niet dat er in Zandvoort ook armoede was. Ja. En daar ben ik echt best wel van geschrokken, want het komt gewoon voor. En um, daar waar je in Lelystad uh, de mensen gewoon ziet lopen, dat je zegt van... ja, weet je, die hebben niet veel te verspijken Of je ziet ze in de kroegen. Uh, wij hebben aardig wat kennissen die in de hooi kan werken. En dan helpen we als mee op Koningsdag... Ja, weet je, dan komt iemand aan met een verkreukeld briefje van vijf voor een biertje. En dan geef je de beste man een biertje. Die is dan een half uur, veertig minuutjes aan het nippen van zijn biertje om ervan te genieten. En die komt dan weer met de laatste 2,50 euro. Mag ik van u nog een biertje hebben? Ja, ja weet je. Dan, dat is gewoon armoede. En ik wist niet dat het hier in Zandvoort ook zo was. En ik ben daar best wel van geschrokken. En uh, dat is zeker iets wat, wat uh, we willen meegaan nemen in het partijprogramma. Hoe we dat gaan doen... He, want je vroeg een beetje van, joh, wat, wat, wat wil je? Hè? Nou, mm -hmm. Een van de dingen is inderdaad toch wel de armoede van, joh, wat kunnen we ermee? Want uh, dat is niet iets wat we, wat we moeten willen. Ja. ja, goed, de huizenprijzen, de huren en de koopprijzen, het stijgt de pan uit. Het zijn fantasieprijzen. Ja. Het heeft helemaal niks meer met realiteit te maken. Er is wel bijna ja. niks meer te koop. Nee. Dat, uh, toen wij hier begonnen te zoeken, uh, stond er aardig wat te koop. Uh, de prijzen waren toen al omhoog gegaan, maar nog niet zo erg als in het landelijke verhaal. Ja. En ik zei al van, uh, wij hebben hier goedkoper gekocht dan dat we in Lelystad kochten. Uh, in Lelystad was toen al uh, bieden vanaf. En daar werd gewoon 30, 40, 50 duizend euro overheen geboden over de ja. vraagprijzen. Ja, de, de, de, maar dat is landelijk echt. Dat, tegenwoordig is echt de vraagprijs en daarboven. Ja. Terwijl je vroeger zat je er altijd onder. Ja, dat, uh, dat hebben we hier ja. nog voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Wij hebben minder betaald dan de vraagprijs. Ja, snap hoor. Maar is dat de oorzaak van de armoede in Zandvoort? Ik nee. denk dat het een heel groot deel de, de, de oorzaak is van armoede in Nederland. Ja, okay. In Zandvoort, ja. Nou ja, wat, Zandvoort is, is een deel van Nederland. Maar uh, gewoon doordat de, de, huis, de, de, de levensprijzen al ontzettend duurzaam. Energie gaat nu ook weer omhoog. Ener ja. uh, gas, licht. Ja, het huren, het sociale huurwoning is tegenwoordig 650 minimaal. En denk ik, ja. ja. Maar Ik denk ja. ook dat er heel veel oorzaken zijn... en dat het daarom zo moeilijk is om er echt je, je vinger op te leggen... van ja, waar, waar komt dat nou in het specifiek vandaan. Dus ik, ik zou eerder zeggen van ja, je moet gewoon goed kijken... dat iedereen die op zo'n punt van armoede kijkt komt dat je die ook daadwerkelijk gewoon helpt met daar weer uitklimmen, zeg maar. Want dat is ja. uiteindelijk wat je wil bereiken. Je wil ze ook niet afhankelijk maken van een soort hulp of zo. Nee, je wil ze helpen tot het punt dat ze weer op eigen benen kunnen staan, zeg maar. Gewoon financieel gezien en weer verder kunnen. Ja. Ik denk dat dat heel uh, ja, belangrijk is. Is het ook. Absoluut. Ja. Kijk, en, en sowieso, als je ook uh, kijkt naar die toeslagenaffaire en al dat soort dingen. weer, Mensen die arm zijn, worden ook nog eens een keer extra gepakt. Ja. Is ja, het niet klopt. door de regering, is het wel door... Uh, mensen die... huisjesmelkers, noem het maar op. Klopt. Kijk, en wat Mirko zegt... Hè, dat is inderdaad correct, van... je kan iemand een vis geven, dan heeft hij voor een dag eten. Maar leer hem vissen en hij heeft elke dag ja. eten. Ja. En, um, wat je... Hè, dat ik zei al van in Lelystad... konden we echt zien dat de armoede er is. Uh, hier is echt wel een schaamte voor de armoede. En ja. Dat is eigenlijk wat we gisteren hoorden... nou, we stonden echt met onze oren te klapperen... zo van dat hadden we echt niet verwacht... in ons dorp, van... He, van, je ziet ja, ja. alle mooie exposure ja. en, en en dan hoor je ineens ja. dat er ook een schaduwzijde is aan daar nou, niet te schaduwzijde, staan. nog noord, hè? Ja. Een beetje uitzicht, ja. Ja. Ah, ja. ja. Ja. Maar ja, dat maakt op zich verder natuurlijk niet uit... waar het uh, verdeeld is in het dorp. Nee, daarom. Mag ik, uh, Pim, mag ik ook ja? een nummertje aanvragen? Natuurlijk. <laughs> <laughs> mag mag, uh, speciaal voor deze mensen... die het dan inderdaad wat minder breed hebben... en uh, ja, mag ik dan een nummer aanvragen van... Uh, mag ik dan bij jou, of van Claudia de Brij? Ja, dat vind ik heel mooi. Daar komt-ie.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 Heb je Echt? er wat mee met het nummer? Uh, Persoonlijk? Ja, nee, we zijn ook bij een live proces met Claudia erbij geweest. Toen hadden we een hele drukke week. Weet, je, weet jij het allemaal nog, José? Uh, nou ja, eerst Guus Meeuwens in Londen. Toen op dinsdagavond. Claudia, we zijn woensdag naar Rock geweest. Uh, oh, nou, nou. Toen hadden we vrijdag de toppers. En toen hadden we zondag ook nog een uh, familie-barbecue. Uh, <laughs> <Okay. laughs> Leuk weekje. Ja. Dat is een beetje ons leven. Van. We worden soms wakker. We hebben nog een vakantiehuis. We weten eigenlijk nooit waar we s'avonds terechtkomen. Of het is altijd, nee. uh, ja, altijd hectisch. Geen dag is hetzelfde. Werk je? Ja, ik werk voor mezelf in de automatisering. Oké. Okay. Al 25 jaar en dat gaat hartstikke leuk. Dus, uh, en jij, we? José, werk je ook nog? Ja, ik ben uh, ambtenaar bij gemeente Lelystad. Reis je dan elke keer heen en weer tussen Lelystad toch? Oh, je werkt nu thuis. We werken allemaal thuis. Nou, ik hoef nog maar één keer in uh, twee weken... een keer een dagje naar kantoor. Dus dat is best te doen. En aangezien wij in Zeewolde... Een, uh, een vakantiehuisje hebben. Op het moment dat ik weet dat ik moet werken... dan nou, vertrekken we gewoon vanuit Zeewolde naar het werk. Nou, we hartstikke gaaf. Ja, ja toch? leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Hey, mag ik jullie uh, bedanken voor de uitnodiging die we hebben gehad? Uh, Geen dank. Ik hoop inderdaad uh, dat Zandvoort echt één gaat worden. Ja, en dat de politiek ook echt één gaat worden... en dat de neuzen één kant op, uh, op gaan. Dat, dat is voor mij eigenlijk wel het grootste speerpunt... wat we willen gaan bereiken. Um, ik wil zeker nog wel een keer terugkomen. Ja, hè, zeker als je dat, je verkiezingsprogramma een beetje klaar hebt. Dan uh, zijn we heel benieuwd. Ja, weet je. Uh, dat willen we echt heel graag doen. Om uh, nog een beetje exposure te geven... en meer duidelijkheid te geven van wat willen we... en hoe gaan we dat doen. Ja, dat, uh, dus nee, hartstikke stop. Dankjewel. En, Jullie ook bedankt. Ik wil ja, in ieder geval ja. alle luisteraars een goed weekend wensen. Een, fijn een fijne avond. En ik zou dan heel graag af willen sluiten met Icode feeling. Als het mag van Pim. Ja. Zeker. Ja. Ja, jij en bent ons gast. Jullie ook bedankt. Marja bedankt. Ja, ja dat, uh, jij hele fijne vakantie. Ja, dankjewel. Ja, drie weken niet. Nee, klopt wel. Ja, ja. daar ben ik ook weer een interview aan het doen, ja. Ja, ja. oké, okay. ja. bedankt. Dat over een hele lange tijd. Dankjewel. Dat over uh, drie weken. Say hello to the Black Eyed Gonna be a good day. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good, good day. It. Yeah. Be a good day. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good day. That today's gonna be a good, good, good day. Go. Today's a day. Let's live it up. 24 seasons, let's give it up. Look how she smashes, like oh my god. Jump off that sofa, keep watching. Over. I know the world we'll have a bar. If we get down and go, I'll just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Look away out of space, now I'm losing all control. Chit, chit, chit, chit, -ch. fill up my cup, muscle talk. Look at her dancing Just take it off oh, Let's make the town We'll shut it down Let's burn the roof Cause I got feel a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Feel it be a good night. Yeah. That tonight's gonna be a good night. Here we go. That tonight's gonna be a good good night. Tonight's the night. Hey, let's give it up. Let's give it up. I got my money. Hey, okay. let's spend it up. Let's, let's spend it up. Go on and it. Smash, smash it. Smash it. Lock on my gun. Jump on the sofa. Come on, let's get it oh Fill up my club chain. Muscle car.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 Round and round, up and down, over on the clock out, right, right? Up and down, up and down, Thursday, Friday Saturday, Saturday, Saturday, Sunday We can get to get, get, get, get, get you it, with us, you know what we're trying Party every day, Pump, up, up, party every day And I'm feeling it Come on, come on That's your night's gonna be a good night That's your day's gonna be a good day. You like the video, a That is so cool! Always look on the light side of life Always look on the light side of life